1984, luisterspel van Jacques Drezen. Deze korte productie wordt over enkele weken door de BRT ingezonden voor de Italia prijs. Voor dit luisterspel eigenlijk preciezer te omschrijven als een akoestische compositie voor stem en geluid, liet Drezen zich inspireren door het gelijknamige boek van George Orwell, waarin een pessimistisch beeld van, van de toekomstige maatschappij wordt opgehangen. Ook Dresen poogt aan te tonen tot welke gevolgen de bedreiging van de vrijheid en de persoonlijkheid van het individu aanleiding kunnen geven. 1984 werd geregisseerd door Michel de Sutter en vertoond door Hugo Prinsen, Anton Kogen en Oswald Verzijp. Op. Ophouden. 1, twee 3, 4, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4, van papier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, We'll be De hele wereld verlangt naar vrede en zekerheid. Hebben wij die gewonnen door Tsjechoslowakije op te offeren? De vraag die een groot aantal eenvoudige gewone mensen interesseert is of de vernietiging van Tsjechoslowakije een zegen of een vloek voor de wereld zal zijn. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Zoals er ook niemand ter wereld ooit in staat zal zijn de stem van Shakespeare te smoren. Ze mogen alle boeken die over hem verschenen zijn verbranden. Ze mogen al de boeken waarin zijn verzen staan verbranden. Er zal een man opstaan en een vrouw. Othello, Desdemona, Romeo, Julia. En de kinderen en de kraaien zullen de verhalen voortvertellen. Niemand, niemand zeg ik je, zal ooit de stem van William Shakespeare smoren. De o van oom, de o van oor, de o van oor, de o van oorlog. Zeg nu God verdomme over oorlog! Oorlog zit binnenin de mensen. De o van o, de o van ooi, de o van oom, de o van oor, de o van oor. O, van verhoor, van verhoor, van verhoor. Naam? Van der Wouden, meneer. Johan van der Wouden. Beroep? Ik... Beroep? Zonder, meneer. Ik schrijf. Mijn vrouw werkt. Wat? Ik schrijf. Wat schrijft u? Gedichten. Gedichten? <laughs> ik doe daar niemand kwaad mee, meneer. Dat zal ik beoordelen. Schrijf een gedicht. Blief. Schrijf een gedicht. Maar meneer... Ga je nu godverdomme gedicht schrijven? Oh, ik zie het al. Uh, meneer weet niet wat een gedicht is. Wat? Nee, nee, ik neem het u niet kwalijk, meneer. Maar een gedicht... dat kan niemand op bevel schrijven, meneer. <laughs> een gedicht, meneer... dat begint heel klein. Eén versregel. En dan groeit het. Het groeit en groeit. En opeens staat het er dan, meneer, opeens... Genoeg... Bek dicht of ik sla hem dicht! Jawel, meneer. Korporaal, leid hem terug naar zijn cel. Morgen vroeg laat ik je weer halen. En dan heb je een gedicht geschreven. Morgen vroeg? Ja, meneer. Ik zal het proberen, meneer. Ik zal mijn best doen. Ik. Zwijg hem! ongetwijfeld in het voordeel van het individu is als de gemeenschap centraal staat in onze samenleving. Individuen zijn tot niets in staat. Het zijn allemaal losse schakels. Maar wat zijn schakels als er geen keten is? willen van de gemeenschap moet het individu aan banden worden. Wij zullen niet aarzelen door de nodige maatregelen te treffen. Wij zullen. Wij zullen. Wij zullen. Wij zullen. Terwijl in zullen. ieder van ons een soldaat en een fascist zitten, vlak naast elkaar zitten ze. En soms is een soldaat fascist en de fascist soldaat. En dan voert de soldaat de bevelen uit, blindelings. Dan is hij in staat om zijn vader en zijn moeder met een geweer in de rug naar de gevangenis te drijven. En niemand die hem tegenhoudt. Niemand die hem zijn geweer afpakt. Niemand die schreeuwt, hoere jong, wat doe je? En op het plein voor de gevangenis blijven ze staan. En de vader kijkt zijn zoon in de ogen, maar die kijkt strak voor zich heen. En uit de luidsprekers klinken schetterend de slogan. De gemeenschap! De gemeenschap! Maar de moeder van de soldaat kijkt naar de grond. En ze ziet de sprieten tussen de kasseien. En ze ziet het gras van de weiden. En ze ziet een paard. En ze ziet een kind. En dat kind is haar zoon, haar blonde zoon, die nu een geweer draagt en de gemeenschap verdedigt. De gemeenschap, de gemeenschap. En de deur van de gevangenis zwaait open. En in een kantoor zit een man aan een tafel. Hij vraagt aan de vader of hij soms gedichten schrijft. Nee, ik ben een boer, zegt de vader. En hij legt de hand op de schouder van zijn vrouw. Jij mag gaan, zegt de man achter de tafel tegen de zoon. En die vertrekt zonder naar zijn vader en zijn moeder te kijken. En buiten schetteren de luidsprekers. De gemeenschap! De gemeenschap! De gemeenschap! De gemeenschap! Laat te laat de vader en de Ik ben Johan van der Woude. Ik schrijf gedichten... Back to. Ik ben Johan van der Bouden. Ik schrijf gedichten. Ik zeg dat ik gedichten schrijf. Eerst één versregel. Dan groeit het. En groeit. En groeit. Individuen zijn het niets staat. Het zijn allemaal losse schakels. Maar wat zijn schakels als er geen keten is? ...zoals er ook niemand ooit ter wereld in staat zal zijn... ...de stem van Shakespeare te smoren. Shakespeare schreef voor de gemeenschap van mensen. Wat zou die gemeenschap zijn zonder een individu als Shakespeare? In ieder van ons zit een soldaat en een fascist. En soms is de soldaat fascist. En de fascist soldaat. Ik ben Johan van der Woude en ik schrijf gedichten. Ze mogen alle boeken van Shakespeare verbranden. Individuen zijn schakels, maar wat zijn schakels zonder keten. Maar de moeder van de soldaat kijkt naar de grassprieten tussen de kasseien. Hou je mond! <lacht> U hoorde 1984 een luisterspel van Jacques Dreze geregisseerd door Michel de Sutter, geluidsregie Eddie Belkin en technici waren Mart Wijs en Walter de Niel. En acteurs Hugo Prinsen, Anton Kogen en Oswald Verzijp.